Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Nigeria zijn van zaterdag was gemeld door mensenrechtenorganisaties. Volgens het Rode Kruis zijn tienduizenden Nigerianen op de vlucht geslagen... voor het geweld na de zuid na de verkiezingen. Tot woede van veel moslims uit het noorden... werd de christelijke Good Luck Jonathan uit het zuiden van Nigeria... tot president gekozen. Volgens de moslims is Jonathan door verkiezingsfraude aan de macht gekomen. In veel plaatsen werden kerken, huizen en politiebureaus in brand gestoken... President Jonathan zegt dat de volkswoede in het noorden geen spontane actie was... maar dat die bewust is aangewakkerd. In de havenstad Abidjan in die voorkust wordt een week na de val van president Gbagbo nog steeds gevochten. Troepen van de nieuwe president Ouattara leveren in buitenwijken van Abidjan... zware gevechten met achtergebleven milities van het vorige regime. Volgens de nieuwe machthebbers zijn het vooral huurlingen van Gbagbo die de wijken onveilig maken. In andere delen van de stad proberen inwoners het dagelijks leven te hervatten. Voornaamste taak is het opstarten van de productie van cacao. Die voorkust is de grootste cacaoleverancier van de wereld. Door de maandenlange machtsstrijd tussen Bakbo en Watara is de productie sterk teruggelopen. De politie heeft in Waalwijk na een tip een bende winkeldieven uit Roemenië opgerold. In een hotelkamer werd een grote partij gestolen kleding gevonden. Het gaat om honderden bikinis, truien, broeken, shirtjes en trainingspakken. De spullen komen uit verschillende winkels. Op het moment van de inval kwam een groepje Roemenen met de auto aan. Ook daarin lagen gestolen spullen en speciale tassen... waarmee ongemerkt kleding langs beveiligingspoortjes kan worden gesmokkeld. De politie heeft zeven mensen opgepakt. Ze zitten nog vast. Het weer. Vanavond is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en droog. Temperaturen 20 graden aan zee en 25 graden in het oosten. De dagen daarna weinig verandering.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 Nou, bijvoorbeeld. Is dat een, is dat een, een psycholoog kan geen medisch zijn, hij ja. is geen medisch specialist, is geen arts. Dat en klopt. Staat het nou ook nog ergens haaks op elkaar? Uh, psychologen ten opzichte van psychi nee, nee, psychiaters? Nee, dat zou ik nee, niet dat zeggen. Nee, dat ook niet. Nee, nee, nee, nee dat nee, ligt nee. heel erg in elkaars verlengde. Oké. Okay. Ja.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 En het is nog steeds een basisbehandeling die heel wezenlijk is naar mijn idee en werkt. Nou, wat ik ervan weet is dat je bijvoorbeeld heel vaak afspraken moet maken, twee keer per week of zo, iedere dag zelfs. Ja, ja. En dat dat ook een vrij lange duur heeft ook nog.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 nou, dat volg me nog maar eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Het ja. is een van de slechtste Bijna specialisten. Hm. Ja, advocaat Dat 300, er 300 euro, euro, of zo. euro. Ja. Ja. Ja, nou, ik vind het toch wel best wel aardig aan de preis. Als je goed wil verdienen, kan je beter advocaat worden. Nee, als je op, echt goed <laughs> wil verdienen, moet je geen psychiater worden. Ja. Dan kun je beter een ander specialisme kiezen. Hé, hey, wat, ja. voor, wat voor een methodieke gebruik jij? Nou ja...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 wil ik juist dat ze dat niet doen. Overigens doe ik dat altijd in overleg met een psychiater of een huisarts... Hoor, voor de goede orde. En soms denk ik van ja...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 Nou ja, zo de jaren 50, 60 is dat begonnen. Oké, okay. ja. heeft ze dat uitgebreid. En dat waren toestanden hoor. Mensen moesten echt constant vastgebonden worden. Zo heftig was dat soms. Voor, bedoel je, voordat ze medicijnen ja, voor gebruiken? Medicijnen. Ja, medicijnen ja. Ja, ja, dan hadden we de schoktherapie en de watertherapie. en ja, de dwangbuizen. Dus daar is ja. enorm veel rust gekomen. Ja. Die. Okay. Dus die medicijnen zijn echt heel goed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 Al dan niet uh, ligt u op de bank of zit u op de stoel. Als u oh. op de bank ligt, mag u eigenlijk geen oogcontact hebben nou ja, met als je de, op de psychiater. Bank ligt is een psychoanalyse, dus dat gebeurt niet meer zo veel. Dat is echt oh. okay. een maar, uithoek geworden van het geheel. Maar dat er geen contact mag zijn tussen uh, oogcontact tussen de psychiater en de cliënt. Hè, dat, dat, dat is, is dat nog steeds Nee, of nee, nee Dat nee, is, het ook is ook alleen meer... bij de psychoanalyse. Ja ja. ja Oké. Okay. kan ook nog ja, als je de moeite neemt als cliënt om je om te draaien, dan kun je okay. degene zien, maar de psychiater zit achter je. Om de, de overdrachtsneuronen te laten ja. bloeien. Hè? Zo hoe minder je gerustgesteld wordt, hoe meer je je ja, eigen is. projecties ja. verliest. Ja. Dat is het nut van een psychoanalyse. Ja. Maar, maar dat, goed, dat is. Dat is zo'n beetje <laughs> achterhaald langzaam. hoor. Ik weet niet of dat al allemaal dan ja. duidelijk is. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, we eens naar het volgende naar nummer. De he? uh, ja, we gaan naar het volgende we nummer. Goed zo, Jan. We hebben ja. even een. Uh... Een break. We gaan eventjes luisteren naar Always On Your Side... van Sheryl Crow and Sting. En daarna zijn we weer terug.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 Ja, ik vroeg mij af, er zijn dus eerste lijns psychologen. Is dat ook in de psychiatrie, dat er een eerste lijn is daar een, een gradatie in, in een Nee, nee, de psychiatrie is een tweede lijns Wij zijn medisch specialisten, dus dat is uh, gewoon de tweede lijn. En, en de eerste lijns psychologen die... die, die uh,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 Bedoel, hoe bedoel je, je thuis? Kan je, kan je, nou ja, mensen die opgenomen zijn. Psychiatrisch ziekenhuis. Ja, ja. ja die, zijn, nee, die zijn opgenomen. Dus dat zijn psychiatrische patiënten. En die hebben over het algemeen andere problemen. Ja. Ernstige depressies of psychotische... En zou je die, die psychiaters ook niet deels eerste lijns kunnen noemen? Of? Nee, die psychiaters dus, uh, zijn tweede lijns. Okay. Het is net zoiets als een chirurg of een internist of een keelnees uh, oorarts. Ja, ja. Dan heb je psychiaters? Het is gewoon een, een, een specialisme.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 En er is een soort, soort um, uh, neiging om nu. Uh, ik, ik zit zelf bijvoorbeeld op maandag zit ik bij de huisartsen in Sandam. Op een medisch centrum. En dan zijn er hele korte lijnen tussen de, de patiënten die uh, door de huisarts gezien worden en door mij gezien worden. Dus die zitten in dezelfde wachtkamers. Dus nagenoeg dezelfde kamer waar de huisarts ook zit. En dat heeft zin, maar het blijft tweede lijns. Dat is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 Wanneer is dat bij jou gekomen? Nou, ik vind het moeilijk te zeggen. Dat heeft zich echt ontwikkeld. En dat is natuurlijk met mijn vak. Naarmate je ouder wordt, doe je levenservaring op. En word je wijzer. En dat heeft een directe invloed op je werk. Nou, dan ja, nou weet je toevallig dat je partner ook spiritueel is. Dus daar zal het ook wel mee te maken hebben. Alles helpt mee, maar ja. het is natuurlijk. Ja,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 Eén één dag familieopstellingen bij jou een analyse. Uh, hoeveel sessies bij jou uh, staat het gelijk aan? Maar Qua hoop. effect.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 Ja, dat Leuken zou goed spreken. kunnen, ja. Okay. ja. Nou, alle, huis, alle huisartsen in Zandvoort die <laughs> luisteren. Binnenkort ja. uh, kan er in ja. Zandvoort een psychiatrie. Nou, we hopen dat het lukt. Ja. ja. ja.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 twee factoren ja, die ja. ik al eerder genoemd heb. Ja, absoluut. Maar het is een, een fantastische methodiek. Ja. Verpas je hem zelf ook toe? Nou, als het zo uitkomt, ja. Ja, want juist ja. bij psychiatrische patiënten lijkt me dat hij heel goed werkt. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja omdat die die, die, die horen juist ja, veel binnen die Binnen de dialog wil. heet het, stemmen hoorden dus, hè. Ja, ja, absoluut. Daar werken ze veel mee. Ja. Ja. En ik is dat heel het goed. Nog, uh, sorry. Ja? Is het ook een optie om met mensen die dus uh, stemmen horen om familieopstellingen te doen. Waar dan uh, de diverse stemmen in, in, in neergezet worden. Of is dat, uh, nee, nee, de, dat is niet, de, te, te vergaand? Nee, dat zo dat, werk uh, je dan. Oké. Okay.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 Zeg je wel samen met uh, psychologen en coaches, uh, dat jij onder ja, supervisie ja, de medicijnen schrijft? Ja? ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, komen dan de klanten meestal van de coaches en de psychologen? Ja, dat hangt er af. Dat hangt ervan okay, af. Oké, okay, dus jij verwijst ook okay, door. Oké, bij die voice dialogue mensen, ik geef daar supervisie, maar ik zie ook heel vaak de patiënten, omdat ze dan komen weer met, met allerlei medicaties al uit de psychiatrie.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 Ja, leuk. <laughs> zo doen we dit. Hey, en wie is Koen uh, Blom, Blom verder? Wat, wat, ja, ik, wat zou je zelf kwijt willen? Ik ben 68 en ik heb drie kinderen en al vier kleinkinderen. en uh, Ik werk niet meer helemaal fulltime, hoewel dat soms uh, niet helemaal vol te houden is. Nou, toen ik uh, jou probeerde te bereiken, was het een ja, steeds ja, te druk Ik heb het zo druk, ik had, heb het zo druk. Het heel, heel, heel erg <laughs> druk. dat heb je niet altijd in de hand. Dan uh. doe je van alles voor en dan uh, ja, heb je dan maar... Mm -hmm.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 Einde van de uitzending. Nou, Koen, heel erg bedankt. Graag uh, gedaan. Ik uh, had het idee dat... Uh, nou, dat is ook weer zo'n voordeel Dat psychiaters van die vreselijke saaie mensen waren. Maar, uh, nou, met jou is dan toch in ieder geval het te tegendeel bewezen. Nou, mooi. <laughs> ik uh, vond het een erg interessante uh, uitzending. Herman, heel erg bedankt voor de...